en Marcel Ooster. Het is maandag 1 oktober. Goedemorgen, ze is weer terug. En zo goed als nieuw. Beter <laughs> zelfs. Op krukken. Radio op krukken. Benieuwd of u het hoort. Uh, zo in ieder geval het laatste nieuws zo dadelijk vanaf Curaçao... Correspondent Dick Draaier doet verslag van het vertrek van voormalig premier Schotten. Hem proberen we vanochtend te bellen. En u krijgt natuurlijk de reacties op de laatste ontwikkelingen vanaf Curaçao en uit Nederland. Onder meer van de Kamerleden Martijn van Dam van de PvdA en André Bosman van de VVD. En over de staatsrechtelijke positie van Curaçao praten we nog maar even met hoogleraar Caribische geschiedenis Gert Ootindi. Dan de forensetax. VVD en PvdA willen er vanaf. Joost Vullings vertelt zo over hoe de partijen daarmee zijn in de formatie. En die van Heijm van het cda -RF reageert en. Van de tax op luxe goederen komen we voorlopig niet zo makkelijk af. De BTW is zojuist verhoogd. Van 19 naar 21 procent. U hoort uh, hoeveel u dat gaat kosten. We volgen het hoge beroep van Pussy Riot. Dat dient in Moskou vanochtend. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is daarbij. En Frankrijk is in de ban van een omkoopschandaal in het handbal. Nederlandse piloten vinden maar heel moeilijk werk. En bij de beste science-fiction-schrijvers ter wereld... hoort u nu ook één Nederlander. We bellen hem zo dadelijk. En Mark-Robin Visser praat vanochtend over de grootste snoeptrommel... ter wereld voor de medische wetenschap. Dat en meer in het ruimte. Radio 1 journal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Op Curaçao lijkt de crisis voorlopig bezoren. Oud-premier Schotten heeft Fort Amsterdam verlaten. Dat is het regeringsgebouw waar hij zich dit weekend verschanst had. Schotten weigert, te, weigert de te accepteren dat er een interim premier was aangesteld. Dat was nodig omdat de regering op Curaçao twee maanden geleden is gevallen. Correspondent Dick Draaier in Willemstad. Um, Dick, betekent dat dat Schotten zich nu neerlegt bij de situatie dat er voorlopig een andere premier is? Ja, hij legt zich daarbij neer. Niet met zoveel woorden, maar hij zei vanavond na het verlaten van Fort Amsterdam, het regeringscentrum, en bij aankomst bij zijn partijgebouw dat Stanley het fort mag hebben. En Stanley is de naam van de nieuwe interim premier, Stanley Betrian. Nee. Betekent dat dat hij vrijwillig is weggegaan, Dick? Kunnen we dat daaruit opmaken of enigszins gedwongen Ja, toch? hij heeft uiteindelijk bedacht dat een gewelddadig einde van zijn bezetting, want dat was de optie uiteindelijk, mogelijk niet in zijn voordeel is. Hij wil zich vooral richten op de verkiezing en het is uh, ja, slecht campagnevoeren als je opgesloten zit in je werkkamer, moet hij bedacht hebben. Ja, Schotten heeft Nederland er nog van beschuldigd een koep te hebben gepleegd. Is hij daar nog op teruggekomen? Uh, nee, daar heeft hij niet met zoveel woorden over gesproken. Hij heeft uh, wel gezegd dat hij van mening is dat een demissionair kabinet niet een tweede maal ontslagen kan worden. En de oppositie die heeft dat dan toch doorgezet en de gouverneur voor zijn karretje verspannen. Spotten zegt dat de gouverneur niets mag doen zonder zijn toestemming als premier. En dus is een benoeming van een nieuw kabinet in zijn ogen illegaal. Mm. het al hij doet nu waarschijnlijk gewoon mee aan de verkiezingen van 19 oktober. Hoeveel kans maakt hij daar, denk je? Is, is dat nu al in te schatten? De peilingen wezen in ieder geval voor dit weekend uit dat de MFK aan de winnende hand is. Dat zijn coalitie gewoon zou door kunnen regeren. Uh, ja, het staat te bezien of dat nog steeds is, maar ik moet wel zeggen, hij heeft de hele weekend, bijna 24 uur per dag hier op de Curaçao's televisie, zijn gezicht en vooral zijn verhaal kunnen houden. En die exposure heeft hij professioneel benut, want daar is hij echt goed in. Uh, en de partijen, ik was vanmiddag, uh, vanavond op het partijgebouw, die zijn in ieder geval met z'n allen overtuigd dat er een eclatante overwinning gehaald wordt op 19 oktober aanstaande. Ja, dus veel publiciteit, maar hoe ligt hij op het ogenblik op Curaçao? Ja, het is moeilijk te bekijken. De, de, de, uh, de, zeggen, de, de oppositie die, die dit alles in gang heeft gezet, uh, ja, die is verbijsterd over het feit dat Curaçao op deze manier in het internationale nieuws is gekomen. We nemen hem dat ook bijzonder kwalijk. Uh, maar goed, dat is de helft van de bevolking. Zijn aanhangers die, uh, zijn adolaat over uh, Gerrit Spotten. Het is ook een charismatische man als hij optreedt. En uh, ik denk dat hij daar wel goed garen bij gespind heeft uh, dit weekend. draai Draaier uh, vanuit Willemstad. Up Curaçao, dankjewel Dick. Vandaag opent het adviespunt Klokkenluiders... een onafhankelijke instantie die Klokkenluiders gaat ondersteunen en adviseren. Maar niet iedereen is er blij mee. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven... noemt als kritiekpunt dat het adviespunt de Klokkenluiders alleen maar doorverwijst. Dat, uh, dat je terecht moet komen bij een, een organisatie die dat zelf kan onderzoeken. Je, net als je terechtkomt bij de Ombudsman of bij de Onderzoeksraad van Veiligheid... je hebt ervaring nodig, je hebt de bevoegdheden nodig om dat goed te onderzoeken... zodat die, onder, die klokkenluider ja, niet in een verkeerd nest terecht gaat komen. Ja. Volgens Van Vollenhoven is dat belangrijk vanwege de wankelijke positie... die klokkenluiders hebben. Voorzitter van het adviespunt, Martin van Pernis, zei erop dat de instantie juist daarom de klokkenluiders aan de hand wil nemen... om ze goed door te verwijzen. Er is een hele reeks instanties... ...die zich meest bezighouden met de verwerking van meldingen... ...die kijken hoe een situatie opgelost kan worden... ...hoe een situatie veranderd kan worden... ...en wij zorgen dat die klokkenluider ...die in die volledige vertrouwelijkheid bij ons zich kan melden waar we die het best aan door kunnen verwijzen... en waar zijn melding het best behandeld kan worden. Dit voorjaar kwam SP-Kamerlid Ronald van Raak... met een initiatiefwetsvoorstel voor een onafhankelijk huis voor klokkenluiders. Van Vollenhoven zei dat hij meer ziet in dat initiatief... omdat de instantie dan zelf het onderzoek instelt. In de kleine komedie in Amsterdam... zijn gisteravond de cabaretprijzen voor 2012 uitgereikt. De Polefinario voor de theatermaker met het beste programma van het seizoen... ging naar cabaretier Richard Groenendijk... Volgens de jury een cabaretier die zijn vak volledig verstaat. Hoenendijk blijft zelf bescheiden. Ik weet niet of, ik denk niet dat mijn programma per se het beste programma is. Het zijn de vijf beste programma's van het seizoen. Dus die van mij er een van in de jury, die was ja, net misschien iets meer gecharmeerd dit seizoen. dat van mij, ik sprak net een jurylid en die zei het heeft ontzettend dicht bij elkaar gelegen. Maar ja, als ze dan toch een keuze moeten maken, vind ik dit wel de leukste. Ja, dat kan ik me voorstellen. Groenendijk kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. De cabaretier weet volgens de jury een universele draai te geven... aan de persoonlijke levensvragen die hij in zijn show behandelt. En de Nederlands Hoopprijs voor veelbelovende theatermakers... ging naar Ali B voor zijn programma. Ali B geeft antwoord. Rapper vindt dat hij zich nu eindelijk ook wel cabaretier mag noemen. Ik, ik sprak Theo Maas een tijdje geleden. Die zei toen al van, nou, je mag het wel gewoon zeggen. En, maar dat durfde ik niet. Maar nu ik uh, deze prijs heb gekregen en mij een uh, toekomst is beloofd in de uh, cabaretwereld, durf ik te zeggen, ik kom uit de kast. Ik ben cabaretier. Voor de Nederlandse Hoopprijs was trouwens ook cabaretier Thijs van Domburg genomineerd. Bij een schietpartij bij een hulpbos voor Amerikaanse oorlogsveteranen in Florida. Er zijn gisteren twee doden en een gewonde gevallen. De slachtoffers zijn volgens de politie motorrijders die zouden deelnemen aan een diefdadigheidsrit. The BFW in Winter Springs had a fundraiser on their property that they were working with. En then they had an event that resulted in a shooting. Uh, on the property, and we've got two uh people that have been shot and confirmed. We have one that is in critical care at the Orlando Regional Medical Center. Gewapende mannen zouden de hulppost zijn binnengedrongen en daarna het vuur hebben geopend. De politie heeft een paar verdachten opgepakt en ook wapens in beslag genomen. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Twee vuurwapens van de beroemde misdadigers Bonnie en Clyde hebben meer dan een half miljoen dollar opgebracht op beveiling veiling in de Verenigde Staten. Dat noemde de pistolen die de twee bij zich hadden voor het, op het moment dat ze werden doodgeschoten. Ze waren aangeboden door erfgenamen van een verzamelaar. Een neef van Clyde is blij verrast met de opbrengst. Because uh, you know, I never dreamed that this stuff would sell that, you know, that much interest, believe me. Because when I was grown, uh, this was a subject. De revolver van Bonnie Parker levert het meeste op, zo'n 200.000 euro. Het wapen werd na haar dood gevonden op haar lijf in haar lies... waar ze het met tape had vastgeplakt. Dezelfde koper kocht ook het pistool van Clyde Burrow... voor zo'n 187.000 euro. Het hoofd van de veiling is er blij mee. Ik denk dat het feit dat de samen blijven... Bonnie en Clyde zouden tussen 1931 en 1934 zo'n tien gewapende bankovervallen hebben gepleegd. Ook werden ze verdacht van meer dan tien moorden. Duo werd in 1934 door de politie gedood in een hinderlaag. Amerikaanse beurzen tot sloten sloten vrijdag met kleine verliezen. Rapport met stresstesten bij 14 noodleidende Spaanse banken... dat die dag verscheen, veroorzaakte weinig commotie op Wall Street. De Dow Jones-index eindigde een verlies van 14 en de Nasdaq verloor 17 Europese beurzen eindigden die dag dus ook met verliezen... maar wel een stuk steviger. AIX-index in Amsterdam leverde 1,8 in... en ook de beurs in Tokio sloot vrijdag lager. De Nikkei verloor 18e procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, elf minuten over 6. U hoort hem al. Op de achtergrond. Mark ja. Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. En luister eens naar dit geluid. Dat is een hek wat opengaat. <laughs> en dat maak ik toch niet vaak mee <laughs> rond <om> deze tijd. <laughs> het gebeurt je anders nooit. Het is een wonder. Nooit. Ik dacht even. Ik dacht even, dit wordt natuurlijk weer zo'n rotdag, het is 1 oktober en dan moeten we ook nog meer btw gaan betalen enzovoort. Maar ineens gaat het gewoon allemaal uh, op, uh, ja, zo vanzelf zal ik maar zeggen. Ik spreek tot jullie vanuit een sfeerloos industrieterrein in de stad Groningen. Dit eventjes uh, ter illustratie. In het hek gaat, het is een heel groot hek, dat gaat maar open. Dit is trouwens niet het hek waar ik doorheen moet, hoor. Dus niet meteen denken dat nu alle problemen voorbij zijn. Want dit, dit is het hek van de buren namelijk. Maar goed, dan zijn er in ieder geval de buren de buren thuis. De buren van een biobank. En wat is nou een biobank? De biobank noemen ze ook wel iets met cryo of zo. Maar dat vond ik zo'n ingewikkeld woord. Ik dacht, ik houd het maar gewoon even op. Biobank, dat is het epicentrum van het grootste wetenschappelijk onderzoek ter wereld... Wat hier in Groningen, ja, dat verwacht je niet, al zes jaar uh, gaande is. En vandaag uh, hebben ze daar een symposium over. Symposium, bleh, saai, nou, dat doen we natuurlijk niet mee. Maar uh, ik ga hier wel nu onderzoek doen naar wat dat nou eigenlijk allemaal moet voorstellen. 165.000 mensen gaan in die biobank. Dat wil zeggen, uh, bepaalde uh, vloeistoffen, zullen we maar zeggen, hè? urine en bloed en zo. Wordt allemaal opgeslagen. Voor 30 jaar lang worden die mensen gevolgd. En daar kunnen onderzoekers, doktoren en medici... en andere wetenschappers natuurlijk allemaal... Heerlijk met al die uh, informatie uh, aan de slag. Want wat, wat, wat hebben we daaraan, Mark? We zijn er al. Oh, kijk. Ja, ja. wat hebben we daaraan? Dus nou, ik vind het ook wel heel belangrijk om te vragen... wat kost dat eigenlijk allemaal? Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Dat morgen ook beantwoorden. Hè? Uh -huh. Dat is ook een hele goede vraag. Maar wat hebben we daaraan is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, kijk, de medische uh, wetenschap gaat natuurlijk uh, steeds verder... en men wil steeds meer weten. En het schijnt dus heel erg belangrijk te zijn of heel erg goed... als je mensen op gedurende een langere periode kunt volgen... En dit uh, grote onderzoek dat bestrijkt dus 30 jaar. Er zijn er nu pas zes hm. voorbij, dus we zijn pas op een, op een vijfde deel. Uh, maar de eerste resultaten zijn... Dan moet je mij niet vragen wat die resultaten precies nee, zijn. Nee, dat zullen we niet maar doen. Maar dat gaan we in de loop van de ochtend... Nee, want ik ben natuurlijk maar gewoon de verslaggever. Ja. Hey, ga jij ook He? wat doneren, Mark Robin? Doneren? Ja, ja, ja ik weet wat niet of ik het u mee nemen, mag doen. Want ik, het gaat natuurlijk om, uh, om de, deze regio... En de met deze regio bedoel ik provincie Groningen, Friesland en Drenthe. En ja, daar woon ik niet in. Dus ik ben bang dat ik naast het potje... <lacht> zal ik maar zeggen, om maar even in de terminologie te <lacht> blijven. <lacht> en, ver, ver, en verder is het nou ook nog zo dat die biobank... ja, die, er staat hier gewoon een groot bord van hier komt de biobank. Dus zo, zo ver zijn we ongeveer in het geheel. Maar ik vond het toch de moeite waard, vind je niet? Zeker. Om ben er ben eens nieuws. even in te duiken. Ja, nou, dat zou ik niet ik doen, ook. maar uh, ja, we hopen er meer <lacht> over te weten te komen in ieder geval. Ja, tot zo. Robin, tot zo. Twilight. There's a dead end to my left There's a burning bush Ja, dat is altijd een grote hamvraag. Hè. Wil jij mee zoals ik jou standing stil? Met uh, Joel, was dat van Joel. Gaan het hebben over cabaret. Want cabaretier Richard Groenendijk heeft de Polyvinario 2012 gewonnen. Prijs van Schouwburg-directeuren voor het beste cabaretprogramma... van het afgelopen seizoen. Groenendijk kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. Alle cabaretprijzen zijn gisteravond uitgereikt. En de talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. Die straks zijn blijdschap niet onder stoelen of banken.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 Het is zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De lange baanschaatsers laten we nog even op zich wachten. Maar de shorttrackers melden zich dit weekend al voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De Invitation Cup in Tijalf stond vooral in het teken van testen, fine-tune... en toewerken naar de grote wedstrijden die komen gaan in het pre-Olympische seizoen. En daar gaan ze dan bij de start van het internationale wedstrijdseizoen bij het shorttrack in Tijalf. De Invitation Cup heet het. En daarom zijn er ook schaatsers uit het buitenland uitgenodigd. Position number 1 is voor Elise Christie van Great Britain, Charlotte Gilmartin. Great Britain, Sandra Leitos van Hungary. Die dan weer worden aangemoedigd door buitenlandse coaches. Body down, take it down! Maar natuurlijk zijn er ook de vertrouwde oranje klanten. En behalve twee Britten ook twee Nederlanders. Positie 3, Sinke Knecht. En positie nummer 4, Niels Kerstold. Voor wie het seizoen eigenlijk al lang gestart is. Want in de zomer is er hard getraind. Er werden er soms ook wel aparte dingen gedaan. Mountainbiken, skieleren en Jorien Termors? Nou, we hebben gehiked door de, door de bos heen. Met uh, nou ja, flink wat zakken met water en kilo's erin. En uh, daar kwam behoorlijk teamwork aan te passen. Nou ja, om bepaalde opdrachten te slagen. En uh, dat was wel heel leuk. <tied> Een handjevol met toeschouwers is naar TIAF gekomen om bijvoorbeeld te kijken naar de relayploeven. Als er nog één keer gewisseld mag worden, u weet, dan moet er nog drie ronden gereden worden en er mag nog één keer worden afgelost. De aflossing, het onderdeel waar Nederland sterk in is. Zowel de mannen als de vrouwen zijn Europees Europese kampioen, zowel de mannen als de vrouwen hebben de afgelopen jaren WK zilver behaald. Inmiddels nog altijd Nederland royaal aan de leiding, het witte team dat is op één ronde. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen een aderlating bij de vrouwen, want Anita van Doorn, jarenlang... Een van de vaste waardes in die relay ploeg kondigde haar afscheid aan, ze kon het niet meer opbrengen. Hoe moeilijk was die keuze eigenlijk, Anita? Ja, dat is wel uh, echt moeilijk geweest. Ik heb er uh, lang over gedaan en uh, ja, toch wel veel uh, heel erg getwijfeld. Ja, ik merkte gewoon echt al afgelopen jaar in de trainingen en uh, dat de motivatie gewoon echt minder was en dat je niet meer extra. ...extra dingen kan geven om wel nog veel beter te worden. Het is natuurlijk een moeilijk moment, want ja, je zit niet zo heel ver van Sochi meer af natuurlijk. Nou heb ik altijd vanaf Vancouver al gezegd... ...ik kijk per jaar, ik kijk per seizoen. Vier jaar vind ik echt te lang. Alleen ja, de prestaties met het team waren natuurlijk nog wel heel goed. Precies, want ik kan me voorstellen dat je ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid richting dat team voelt. Hè? Want ja, jullie hebben mooie prestaties al neergezet met die relayploeg. En als ploeg zijn jullie ook echt een medaillekandidaat in Sochi. Ja, dat is uh, zeker waar. Alleen zij geven ook aan. ja, uh, Je kan het niet voor een team blijven doen. Anita van Doorn laat dus een gat achter in de relayploeg van Nederland. Dat moet opgevuld worden door jonkies. En daarvoor is zo'n wedstrijd als de Invitation Cup handig. Wedstrijdritme opdoen. En de finish van Nederland. Jorien van Magsven is hier als eerste Adel Dom verplicht. Oranje komt uit in de B-finale. Die wordt heel gemakkelijk gewonnen. En na afloop is het Sanne van Kerkhof die uitgebreid zit te evalueren met jonkie Lara van Ruijven. Nou, wij hebben natuurlijk al zoveel relays met elkaar gereden. Ja, je hebt al zoveel situaties bij je tegengekomen en zij nog niet. Dus we proberen echt op het moment dat iets gebeurt direct feedback te geven. Want dan weet ze, hé, hey, dit is de situatie. Dit is de feedback die ik daarop krijg. En wat kan ik daar dus mee doen? En dan de mannen. Die gaan verder met zo'n beetje dezelfde selectie als vorig jaar. Dus met Niels Kerstel, met Shinky Knecht. In de succesvolle relay-ploeg. En we hebben nog uh, één ronde te gaan zo dadelijk. En nog altijd uh, heel dicht bij elkaar. Ook bij de Nederlanders, daar komt uh, Shinky Die in de A-finale van deze Invitation Cup blijft steken op de tweede plaats achter Engeland. En dat levert wat irritatie op. Christian Bukkering, normaal gesproken reserve. Hij krijgt in deze finale de kans. Maar moet het na afloop ontgelden bij Shinky Knecht? heeft een nieuwe jongen een kans. En als hij dan gewoon uh, alweer een wissel uh, vijf meter vroeg zit, dat kan gewoon niet. Wat wordt het voor seizoen? Voor jou bijvoorbeeld? Een jaar voor de Spelen? Ik wil ik weer uh, Europees kampioen worden en, uh, en natuurlijk een stap beter op WK. En uh, Dat zijn gewoon de hoofddoelen. En zo draait het bij deze Invitation Cup om fine-tuning. Over drie weken gaat het echte spel beginnen. Want dan zijn de eerste wereldbekerwedstrijden. En bijdrage was dat van Edwin Cornelis. Het NLS Radio 1 Sport. In de Verenigde Staten hebben de Europese golfers de Ryder Cup gewonnen. Eerder op de dag stond Amerika nog een straatlengte voor, 10-6. Maar het lukte Europa toch om de zegen te pakken door met 15,5 tegen 13,5 te winnen. In de Eredivisie bezorgden Dries Mertens en uh, Jurgen Locadia PSV een 6-0 overwinning op VVV Venlo. Beide spelers scoorden drie keer. Met name de drie treffers van de 18-jarige debutant Locadia waren opmerkelijk. Trainer Dick Advocaat over de jeugdspeler. Nou, dat is een jongen met, met veel kwaliteit. Hè. We hebben nog wel een paar op de bank zitten. Dus die uh, in de toekomst van veel waarde kunnen zijn voor PSV. Ze zijn gretig, dus. Op zich is dat goed. Uh, nou, hij komt nu jeugd de tweede helft erin en uh, pakt drie goals mee. Ja, wie kan dat zeggen? Harald Berg, die kan dat zeggen? Dat is een noord die in uh, 1969 als laatste speler in de Eredivisie... bij zijn debuut drie keer scoorde in één wedstrijd. AZ speelde gelijk 3-3 tegen RKC Waalwijk. FC Groningen won met 3-2 van Roda. En PEC Zwolle won voor het eerst dit seizoen. Club versloeg Willem II met 1-0.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 Ja, We hebben voldoende positieve houvastpunten. En, uh, maar goed, andersom is het ook al zo. Dus misschien ook aardig om te vermelden. Dat Jurgen en ik voor de tijd, Jurgen Strippel en ik voor de tijd, zeiden... van ja. Wie vandaag wint, die is dan de koning. En wie verliest, die krijgt waarschijnlijk altijd gezegd dat je de laatste bent en alles slecht is. Zo dicht ligt het gewoon bij elkaar. En zo groot was het niveauverschil niet vandaag. In ieder geval is na dit weekend fc Twente nog altijd de koploper in de Eredivisie. Ploeg verloor zaterdagavond, weliswaar met 1-0 van Ajax. Maar staat nog één punt voor op de nummer 2, Vitesse. Real Madrid kende gisteren een prima aanloop naar de uitwedstrijd van woensdag tegen Ajax in de Champions League. De kampioen van Spanje won met 5-1 van Deportivo La Coruña. Cristiano Ronaldo scoorde drie keer. Het was trouwens een zestiende hat-trick bij Real Madrid. Radio 1 Het NOS-journaal.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 In met het oog morgen noemde Van Vollenhoven als belangrijkste bezwaar dat een klokkenluider niet bij één instantie terecht kan. Volgens het adviespunt is het nog niet mogelijk om alle instanties onder één dak te brengen. Shell heeft een belangrijke oliepijpleiding in Nigeria stilgelegd. Volgens de olieproducent was er bij de leiding brand uitgebroken nadat dieven olie hadden gestolen. Shell probeert de brand te blussen en de olieproductie in Nigeria snel weer op peil te krijgen. En vanaf vandaag is het algemene btw-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. Luxe goederen, maar ook gas en elektra worden daardoor duurder. De brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Die btw-verhoging is afgesproken in het vijf partijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Deze week laat de herfst zich weer van zijn wisselvallige kant zien. Vandaag zijn er in het zuidoosten nog zonnige perioden en blijft het droog. In het westen en noorden is het bewolkt en valt later af en toe ook wat regen of motregen. Er staat een matige zuidwestenwind boven land. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig. Het wordt 16 graden op de Wallen tot lokaal 19 in het zuiden. Vanavond en vannacht breidt de bewolking en lichte regen zich uit over het hele land. De minima komen uit rond een graad of 11. Morgen komen we onder invloed van een groot lage drukgebied. De bewolking overheerst en er vallen enkele buien. Het wordt ongeveer 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en er is weinig ruimte voor de zon. De kans op regen is groot en het wordt een paar graden frisser. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er al zo'n 20 kilometer file. De eerste dagelijkse file is bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ik noem daarvan de A4, de naag richting Amsterdam. Tussen Leidse Nam en Hoogmade staat 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En het is langzaam rijden stilstaan op de a 28 volle Utrecht. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst over 6 kilometer. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet.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 En leuk, hoor, die verkeersdrempels. Maar ze beschadigen wel je wagen, zelfs bij de juiste snelheid. De auto is te dupe bij de Slag om Nederland. Vanavond vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Paul Carrick. Zijn lekkerste soos. Nu verzameld op een 3 cd box Paul Carrick. Collected overal verkrijgbaar. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De ruzie tussen China, Japan en Taiwan over de soevereiniteit... over een aantal eilandjes in de Chinese zee duurt maar voort. Vooral in China liepen de gemoederen hoog op. Maar in de Japanse hoofdstad, Tokio, speelt de kwestie eigenlijk helemaal niet...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 Ze roepen ook, uh, we moeten de kinderen beschermen. Ik zie allemaal mensen met spandoeken en bordjes. Wat staat daarop? Uh, we hebben verantwoordelijkheid naar de wereld toe. En uh, we moeten nu opmiddellijk ophouden met nucleaire energie. Ik ga even om de hoek staan met Misao Redwood. En zij is een van de organisatoren van alle acties...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 En de menigte voor het hoofdkantoor van de Rent zwelt aan. Wat vooral opvalt is dat dit een demonstratie is van jonge mensen. Wij willen een veilig Japan voor onze kinderen, voor onze toekomst. Anti-kernenergie demonstratie in Japan in Tokio. Reportage hoort u van onze correspondent John Veldkamp. Wij gaan door naar Mark Robin Visser, die is in Groningen... En jij duikt vanochtend, begrijpen wij Mark Robin, in de wereld van uh, poep, urine, speksel. Hey, wat? Wat hmm? zeg je? Wat? Ik, ga dat, ik ga dat niet herhalen. Ik ga ja, je niet helemaal goed verstaan. Ik loop even een stukje weg hier, want... Uh, nee, serieus, uh, Lara, zeg nog eens. Jij, jij, duik duikt, jij duikt in de poep en de urine, begreep ik, vanochtend. De, de, poep, en, de poep en de urine en bloed en, en, en zo... En uh, ik, ik dacht ze moeten nog beginnen, maar dat is helemaal niet zo. Want het geluid wat je net hoorde, dat is het geluid van enorme koelingen. Mm -hmm. En daar zijn, ik, ik heb het net van meneer Bruinenberg gehoord... maar ik ben het alweer vergeten, hoeveel uh, monstertjes zitten daar nou al in? Er staan op dit moment uh, tegen de 4 miljoen uh, monsters... in min 80 vriesers gekoeld te zijn. En is dat allemaal poep? Nee, dat is geen oh. poep. Op dit moment hebben we zeg maar, eigenlijk geen poep in op oh, op opslag. Oh, helemaal niet? Nee, we hebben geen poep in opslag. Terwijl zeg maar, dat, is wel, maar dat het toch ook wel heel nuttig lijkt. Ja, nou, we hebben een deelproject waarbij we wel, wel <laughs> poep uh, uh, gebruiken. Oh. Maar dat slaan we niet op. Uh, dat wordt meteen gebruikt voor analyses. Dat wordt meteen doorgespeeld. Meneer Bruinberg, u bent projectleider van... Zeg uh, het eens, hoe heet het officieel? De realisatie van een grote geautomatiseerde zeg maar, biobank. Ja, en dat noemen ze ook wel Lifeline? Noemen ze de Live Store? Het onderzoek, ook oh, de Live Store. Ja. En Lifelines, dat is het grote uh, algemene onderzoek waarbij we 165.000 mensen uh, gedurende 30 jaar lang qua uh, gezondheidsontwikkelingen uh, gaan volgen. En ja. daar hopen we uiteindelijk een heleboel van te gaan leren. Ja, en dat volgen dat bestaat dus onder andere uit het monstertjes afnemen. en die moeten dan allemaal bewaard worden gedurende ja. zo'n lange periode. Is ja. dat ooit eerder vertoond? Uh, er is geen enkel project, voor zover ik weet, uh, die een uh, periode heeft afgekondigd van 30 jaar uh, om men mensen te blijven vervolgen. Dus echt het, het longitudinale aspect, dus het vervolgaspect, in het verloop van de tijd is echt uh, uniek uh, voor lifelines. Ja. En daarnaast hebben we nog een, een, een ander uniek punt, en dat is het drie-generatie uh, design waarbij we zeg maar, uh, uh, mensen uh, tussen de leeftijd van 25 en 50 jaar nemen... en vanuit daaruit de ouders en de kinderen uh, vragen om deel te nemen. Ja. En daarmee kunnen we dus eigenlijk zeg maar, uh, de genetische factoren... wat beter onderscheiden van uh, andere factoren. Ja. Bent u zelf uh, wetenschapper, arts? Nou, ik ben van origine, ben ik uh, analist. Uh, en ik ben een beetje doorgegroeid in het uh, uh, projectmanagement... en uh, dat soort zaken realiseren van nieuwe uh, dingen... En tegenwoordig beha behandel ik met name met de onderzoeksaanvragen die bij Lifelines binnenkomen. Om zo te zorgen dat de aanvragen tot een goed eind komen. En zo bent u dus hier nu samen met mij op dit enigszins sfeerloze industrieterrein in Groningen terechtgekomen. Ja. En wij kijken naar een kuil. We kijken eigenlijk naar een bult. Ja, we kijken naar een bult. En daarachter ligt een kuil? Ja, daarachter ligt een kuil die inmiddels al voor een groot gedeelte gevuld is met... Uh, Fundamenten en, uh, en uh, dat, dat soort aanverwante uh, zaken. En daar moet, uiteindelijk moet daar een uh, nieuw gebouw op komen... waarin wij zeg maar, een uh, heel groot een nieuw apparaat uh, gaan uh, neerzetten. En dat moet je ongeveer voorstellen dat er dan een vriescel uh, komt... de grootte van een, uh, een, uh, een sporthal. En uh, die, die wordt dus ook zeg maar, iets van 10 meter breed en uh, iets van 20 meter uh, lang. En dan uh, uh, 5 meter hoog. En daarin zeg maar, komen al onze uh, monsters uh, te staan. Die nou nog in die tijdelijke machine hier staan? Ja, die staan nu ja. nog tijdelijk in, in, in een soort vrieskist. Zoals mensen ja. die thuis ook hebben, maar dan iets, ietsje groter. <laughs> en eentje die dan op min 80 graden zeg maar, oh, inhoud bewaart. Ja. Wat een uh, bijzonder uh, uh, onderzoek. Ja, ik, vind het, uh, ik, vind, ik ben ook heel blij dat ik daar onderdeel van kan ja. uitmaken. En, uh, ik ook, vandaag. Ja. Ik vind het een grote eer. Ja, het is, uh, het is wereldwijd een, een, een heel uniek uh, gebeuren. En dat we dat in uh, Groningen mogen doen, dat is uh, eigenlijk wel uh, heel erg uh, uh, leuk. Ik ga verder uh, met u samen. Ik, we gaan ook binnen even kijken. Hè, of ja. dat, uh, als dat kan, dat weet ik niet. Even de muts op. En dan uh, duiken wij in dat grote Lifeline-onderzoek. Ik zou zeggen, tot straks. goed uit Groningen. Ja. Do it van de Pointer Sisters. Zo dadelijk, de eerste Nederlander die is doorgedrongen tot het Amerikaanse gilde der science fiction schrijvers. Jawel. Hier is de verkeersinformatie Jolande van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij elkaar zo'n 24 kilometer file. Niet al te veel bijzonderheden. Uh, op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Hoogmade 3 kilometer. Rechter rijstrook is daar dicht. Er staat een auto stil. En er was een aanrijding bij de Botlek-tunnel. Drie personenauto's alleen blikschade. Daardoor van Rotterdam naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 4 kilometer. De linker reishok is dicht. En je zei al geen bijzonderheden nu. Verwacht je die wel nog? Nee, een droge spits. Dus ik denk ergens tussen 8,5 en 9 dat we op 100. 60 kilometer uitkomen. Oké, okay, tot later. Joep. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, een primeur is dat voor een Nederlandse schrijver. Als eerste doorgedrongen ze zijn tot... de Science Fiction and Fantasy Writers of Amerika. En Floris Kleine is die eer te beurt gevallen. Meneer Kleine, goedemorgen. Goedemorgen. Want het is een bijzondere eer. Ik vind het een hele bijzondere eer. Ik ben er heel blij mee. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat betekent het? Uh, de, de eer is een, een van de grote dingen die het betekent. Maar het is uh, daarnaast voor mij als science-fiction schrijver... is het uh, een stuk publiciteit. Nou, dat wordt bij deze al bewezen natuurlijk. Ja. De organisatie zelf zorgt voor publiciteit voor haar leden. En ze hebben wat aandacht aan de concrete diensten. Want het is eigenlijk een soort beroepsvereniging voor science-fiction schrijvers. Ja. Dus uh, een deel van wat ze doen is netwerkmogelijkheden bieden voor hun leden... Een deel van wat ze doen is uh, echt concrete, rechtsbijstandachtige zaken bieden voor hun leden. En dat is met name voor mij interessant. Want Je moet je voorstellen dat ik als ik gepubliceerd word in de Verenigde Staten... een contract aanga met een uitgever. En de haken en de ogen van een contract met een Amerikaanse uitgever... zijn voor mij als Nederlander lastig natuurlijk te overzien. En ook in, bijvoorbeeld in conflicten met uitgevers is dit een organisatie... die. De, die uh, Hulp biedt en dus noodjuridische bijstand. Meneer Klein, ik lees zelf nooit science fiction, dus ik, ik, ik ken u ook niet als schrijver. Misschien nee. moet ik mij schamen. Maar bent u zo groot dat u uh, bijvoorbeeld in Amerika uitgegeven gaat worden? Uh, ik heb nog geen romans, dus uh, in, in, in termen van boeken, nee. Maar er zijn uh, al uh, een groot aantal verhalen van mij uitgegeven in de Verenigde Staten. Dus u heeft er al mee te maken gehad, meneer Klein? Uh, ja, nog gelukkig niet met de bijbehorende problemen, maar Aha. ik heb inderdaad al. Uh, maar mappen met, u, met publicatiecontracten, de, als u daar problemen mee had gehad... was dit lidmaatschap enorm van pas gekomen. Kijk eens aan. En, en uh, voor de luisteraars die u, net als ik, niet kennen... wat voor science fiction schrijft u? Ja, dat is altijd een moeilijke vraag, omdat het altijd heel erg uiteen loopt. Science fiction is een breed genre. Dat gaat over uh, tijdreisverhalen. Dat gaat over de klassieke space opera waarin ruimteschepen rondvliegen. Maar het gaat ook over hele basale dingen van mensen die zich op aarde bevinden en gewoon aardse menselijke zaken beleven, maar, maar kleine elementen, zoals bijvoorbeeld een levenselixer, een rol spelen. Want uh -huh. mij betreft gaat ook science fiction, goede science fiction, juist om het menselijke element. Alleen zijn dan de randvoorwaarden zijn, uh, wat fantastischer dan in de gangbare literatuur. Ik kan me voorstellen dat je daar enige achtergrond voor moet hebben. Heeft u een wetenschappelijke opleiding? Wel een wetenschappelijke opleiding en opvallend genoeg hebben veel Fiction schrijvers dat wel. Ja. Het blijkt niet per se nodig te zijn. <laughs> goede fantasie is ook goed. Hm? Een goede fantasie, uh, fantasie is ook goed. Ja. Want uh, niet alles hoeft heel erg uitgewerkt of plausibel gemaakt te worden aan, de, aan de, zeg maar de wetenschappelijke kant van het, van het schrijfwerk. Zeg, dan denken wij natuurlijk ook gelijk aan Hollywood. Uh, als ja. je in deze club zit, weten ze je dan ook te vinden voor televisie en film? Nou weet je te vinden, het is nooit zo passief helaas. Lidmaatschap en professioneel gepubliceerd zijn opent wel deuren in de zin dat uitgevers maar ook producers eerder geneigd zullen zijn om je werk te lezen. Maar ze komen je niet halen. Zover is nog niet. Je moet grote naam zijn. Een, je moet echt de naam van de orde grote Stephen King uh, zijn, willen ze actief naar je toe komen. Ja, en zo groot bent u nog niet, meneer Klaas. Nee, nee, nee, nee, nog lang niet. <laughs> uh, hoeveel science fiction schrijvers zijn er in Nederland eigenlijk, weet u dat? Nou, er zijn er heel veel, weet ik. Ik ben betrokken bij de Paul Harland prijs. Dat is een Nederlandse prijs voor korte science fiction fantasy verhalen. En uh, als we dat afmeten aan het aantal inzendingen wat we daar krijgen, zijn er honderden. Allemaal even goed? Uh, nee, dat wil dat eigenlijk Daar is een wedstrijd voor. <laughs> je hebt goede en je hebt slechte natuurlijk. Maar uh, we hebben echt wel een paar door zijn mensen die heel veel talent hebben en echt een goed verhaal kunnen schrijven. En ook enorm van het genre Houden kennelijk. Ja, de, de, de liefde is, is er duidelijk heel groot. En dat, is, dat is wereldwijd heel duidelijk. Het fandom is uh, altijd heel actief en, uh, en talrijk. Waar bent u nu mee bezig? Ik ben nu uh, heel langzaam aan een roman bezig. Okay. En verder ben ik... Waar, hey, waarover dan? Moeten we dan vragen? Willen wij weten? Uh, een, een, een wereld in vrij vergaande staat van verval... waar uh, uh, grote avonturen op zich op, plaatsvinden. Oh. Nou. Een fancy roman, geen science roman. Oh. Maar het onderscheid is ook uh, niet heel goed gedefinieerd. Goed. Nou meneer Kleine, dan wachten wij die af. Die okay. roman. En dan ja. uh, zeggen wij live long and prosper. <laughs> Prachtig. <laughs> Floris Kleine, dank u wel. I'll have that one. Yeah. The world's closing in on me. I don't know what to do. Can't see the big picture anymore. If there's even one to view. Wife keeps pushing buttons. Spend all day staring at a little screen. Feeling invisible The blues can't even find me Wish I had a name for feeling nothing Wish I still had my old address Where well, anyone could come on over And just put me in a mess Now I'm telling everybody We'll be taking our next breath Blues can't even find me Like we never even met Can't even find me, John Hyatt. Het NOS Radio 1-journal, de ochtendkranten. Studenten die aan de Universiteit in Utrecht willen studeren, moeten zich vooral verplicht laten testen op geschiktheid voor de studie. Volgens de Voxkrant wil de universiteit zo het niveau van het onderwijs verhogen. Alleen gemotiveerde en geschikte studenten krijgen dan een positief advies. En aspirantstudenten moeten een paar dagen meelopen op de gekozen faculteit... om te zien wat de studie inhoudt. En dan komt een gesprek met het docent, de docent over zijn motivatie. Inburgeraars die zakken voor de toets gesproken Nederlands... Eh, Immigranten die zakken voor de toets gesproken Nederlands... niet te horen krijgen op welke onderdelen ze zo slecht scoren. Ja, nou daar kom ik niet helemaal uit. De toets is onderdeel van het centrale inburgeringsexamen. Goed, nee um, inburgerers krijgen alleen hun puntenaantal te horen... en of ze zijn geslaagd, meer niet. Um, onverantwoord en onaanvaardbaar noemen hoogleraren onderwijskunde dat. En ze zeggen in trouw dat de deelnemers moeten weten... wat van hen wordt verwacht en hoe ze zich kunnen verbeteren. Ook omdat gezakte kandidaten vanaf volgend jaar... zelf een nieuw examen moeten betalen. Kost 52 euro. Zo. Woordvoerder van minister Leers laat weten dat onderzocht zal worden... of kandidaten op verzoek toch kunnen horen op welke onderdelen ze slecht gescoord hebben. Ah, omdat ze dat nu niet horen. Kijk, ja, het komen er wel. Duidelijk. Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld op een agrarische hogeschool... is bijna 10 hoger dan vorig jaar, dat meldt het Nederlands Dagblad. De agrarische opleidingen zijn daarmee met stip de grootste stijger in het hoger beroepsonderwijs... blijkt uit cijfers van de HBO-raad. Vorige maand hadden zich zo'n 2400 studenten aangemeld. Vorig jaar waren dat er 2200. De trend is al een paar jaar aan de gang. Een verklaring is dat de agro en tuinbouwsector meer wordt gezien als een van de motoren van de economie. Verwachting is dat de vraag naar zogenoemde groene professionals... de komende jaren toeneemt, zegt de directeur... van de Agrarische Hogeschool in Dronten. Een werkster krijgt uh, zelden doorbetaald tijdens vakantie of ziekte... terwijl ze daar wel recht op heeft, schrijft de Volkskrant. FNV pleit voor een cao voor werksters en een collectieve regeling... die hun toegang geeft tot de sociale zekerheid. Huishoudelijk werk is normaal werk... dat ook zo behandeld zou moeten worden, zegt de vakbond in de krant. En in Nederland zijn volgens berekeningen van de vakbond 155.000 werksters. In totaal poetsen zij 3,1 miljoen uur per jaar... in ongeveer 890.000 huishoudens, berekende de krant. Het grootste deel van hun werkafspraken wordt informeel geregeld. De meeste krijgen wel redelijk goed betaald. Gemiddeld 12,50 euro. Per uur. Ook in veel kranten aandacht voor uh, de situatie op Curaçao. Uh, premier Schotten, ex-premier Schotten, moeten we inmiddels zeggen... die uh, niet weg wilde, inmiddels wel weer uh, Fort Amsterdam heeft verlaten. Foto's daar, afgezette premier Gerrit Schotten... bijvoorbeeld in de Volkskrant. Er staat het eerste woord voor de deur nog van Fort Amsterdam in Willemstad. Nou, ik zei het al, inmiddels heeft Schotten het fort verlaten. Wij praten u zo dadelijk bij over het laatste nieuws.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 Dit is Radio 1.